Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. De legerleiding in Egypte prijst Hosni Mubarak's besluit om af te treden. Hij heeft gehandeld in het belang van de natie, zegt de militaire raad die nu aan de macht is. Op korte termijn wordt bekendgemaakt hoe de overgangsregering eruit gaat zien. Mubarak droeg de macht vanmiddag om 5 uur over aan de militaire raad.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 Weber gold als een van de belangrijkste kandidaten voor de opvolging van de Fransman Trichet. Als president van de Europese Centrale Bank die in oktober weggaat. Waarom Weber opstapt is niet bekendgemaakt. Het weer nog, vanavond in het zuiden regen, in het noorden eerst nog opklaringen en lichte vorst. Morgen in het noordoosten kans op sneeuw. De temperatuur loopt het een van 3 graden in het noorden tot 12 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.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 Heb ik jou nooit geschreven, in mijn hart had ik dit vaak gedaan. Ja, dit is alweer het tweede uur van het Kunst en Cultuurcafé van vrijdag 11 februari 2011. De laatste uitzending die Yvonne Roosendaal en ik doen. Daarna zal er weer een ander programma komen, maar we gaan nu praten met een echte Zandvoorten, Mark Valk. Hallo. Goedenavond. Ja, Mark, wij uh, houden altijd even een uh, routinevraag. Wie is Mark van. Ik Valk? ben benieuwd. En waar komt die vandaan? Maar, nou, dat... Dan had ik het eens dus al verraden. Ja, ja. Maar uh, ik, uh, ik heb begrepen dat jij eigenlijk in hetzelfde huis weer woont waar je vroeger hebt gewoond. Nee, nee, nee dat is niet helemaal dezelfde waar. Nee. In dezelfde straat? In dezelfde straat, dezelfde straat. Ja. Ja, ja, ja. Ik ben geboren op nummer vijf en ik woon nu op nummer twee. Ja. Welke straat? Willem Draaijarstraat. Oké. Ja, okay. ja. We hebben je gevraagd omdat jij uh, je bezig had met een eigenlijk toch wel een heel oud vak. Het vak van glazenieren, met name glas-en-lood maken. Dat is een heel oud vak. Dat is een heel oud vak, hè? Ja, ja, ja, ja. Ik denk dat heel veel mensen zich niet realiseren hoe oud het is. En weet je de geschiedenis een beetje daarvan? Ja, maar er gaan meerdere verhalen over, hè? Okay. Dat is wel interessant trouwens. Wat ik zelf ontdekt heb, is: uh, ik was een paar jaar terug in uh, Turkije, in Bodrum. En daar ligt een uh, kasteel op een schiereiland. En in, dat, uh, in de kelder van het kasteel waren ze dus een Phoenici schip uit de haven opgevist. Daar kwamen glazen amfora's uit, van bijna een meter hoog. Hè. En die waren al van gesmolten glas met emblemen erin gesmolten. Wow. En volgens mij leefden de Phoeniciërs uh, 35 tot 45 100 jaar terug. Zo, ja. Dus, ja. Toen dus toen was het al hem. bekend. Ja. Maar uh, de Egyptenaren konden er ook al wat mee, hè. Met glas smelten. En zo zijn er natuurlijk heel veel uh, verhalen ja, daarover. Alleen de technieken zijn natuurlijk uh, veel moderner geworden. Ja. Maar goed, daar gaan we het straks even over hebben. Maar Wanneer werden jouw artistieke kwaliteiten ontdekt? Dat vind ik een interessante vraag. <lacht> <lacht> ja. um, eigenlijk op de lagere school. Ik heb uh, heel bekend bij meester loogman in de klas gezeten. Loogman, Mijn ja. generatie, die kent hem allemaal. <lacht> ja. is me opgevallen. En die ontdekte bij mij als kind zijnde dat ik uh, dat wel had. Dus tekenen en schilderen en dat soort dingen. En creatieve dingen. Dus die heeft het eigenlijk gestimuleerd. En uh, op een gegeven moment was er een uh, prijsvraagwedstrijd voor de KLM. Tekenwedstrijd. En uh, daar is het eigenlijk voor mij een beetje begonnen. Zo van: uh, hij had die tekening doorgestuurd. Mm. En, uh, nog 200 andere kinderen uit uh, Nederland. Die mochten toen uh, naar Londen met een vliegreis. En dat is een heel evenement voor een klein mannetje natuurlijk. Jij was ook de winnaar. Jij mocht ja, ook uh, ja, ja, geweldig. Ja. Dus ja. uit een aantal plaatsen uit Nederland uh, ja. de winnaars geplukt. En die mochten naar Londen. Wat had je ingestuurd? Weet je dat nog? Ik had een vliegveld getekend. En als ik het nu zou zien, zou ik lachen <lacht> erop. <lacht> ja, maar ja, goed. <lacht> maar ja, toen de tijd vonden ze het grappig. Ja. Was het dan nou. bovenaf of... Hoe, hoe moeten we ons dat ja, kunnen zoals zien? Dat doet hè. Dus ja. eigenlijk een soort uh, vogelvluchtperspectief. Ja. zoals ze dat tegenwoordig noemen. Het ja, uh, zijn heel veel dingen op een vel getekend. Ja. Maar ja, ze vonden het leuk, dus. Ja. Schijnbaar. Ja. Waar heb jij je eerste vakopleiding gekregen? Um, voor het glasje lood bedoel je ja. eigenlijk. Ja. Want ik heb in die tussentijd ook grafische school gedaan en uh, allerlei tekenopleidingen. Maar ik ben in de praktijk begonnen. Bij een hier op mijn veertiende. Bij de firma Schmid op de Gasthuisvest. Dat was toen de tijd een redelijk gerenommeerd bedrijf. Samen met Bochman en Balendonk. En um, daar mocht ik dan vijf dagen in de week werken. Als leerling? Als leerling. Zo, leerling. Wat verdiende je? Of kreeg je niks? Of? Veel. Toch wel, hoor. Ja. als leerling? Ja, ja. Okay. Ik vond het een Rian Salaris. Weet je nog wat het was? 75 gulden in de week. Okay. Zo. Ja. ja, ik vond het een heleboel. Nou, wat deed je daar? Um, dat, het heette leerling Glasschilder, dus je ging daar um, de basistechnieken leren voor glasschilderen, dus voor gebrandschilderd glas maken. En ze hadden daar een paar mensen rondlopen die opleiding gaven. Met name op zaterdag, dus ik moest ook op zaterdag komen. En ik moest nog één dag in de week naar school. En dat werd heel snel uh, uh, gestopt, omdat de directeur van school die had zoiets van: uh, nou, dat, dat heb geen nut. Je zit op de grafische school omdat je drukker of uh, zoiets wil worden. En je bent uh, in het glasje lood terechtgekomen. Dus ga jij maar uh, van school af. Uh -huh. Dat ja. kon toen nog. Uh -huh. Ik weet niet of dat tegenwoordig nee, nog kan. Nee, dan moet je nog minstens één of twee dagen per week en, uh, gedwongen naar school. Tot je achttiende. Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja. Ja. Toen de tijd ging het helemaal anders. Nou, de, en ja. uh, daar leer je dan het vak. Gestaag. En een heleboel geheimpjes houden ze achter de hand. Hè. Hmm. zie je of je hoor je niet. <laughs> dus hoe kleuren gemengd worden. De glasverven. Wat voor pigmenten erin komen. En hij had ook zijn speciale technieken. Want hij zat er ook al zijn hele leven in. En datzelfde ga je zelf ook ervaren. Dan, hè? Maar dan moest je dus dingen naschilderen of mocht je ook eigen ontwerpen maken? Ja, um, veel, je begint natuurlijk met een soort productiewerk. Ja. En toen de tijd was het in zwang om uh, zeilschepen, molens, familiewapens, uh, oude meesters, die werden daarna gemaakt, zeg maar. Mm. En uh, daar was het meeste werk in. En uh, af en toe had je dan een vrije opdracht. Maar dat ging altijd nog onder begeleiding van in het begin natuurlijk. Hmm. En er werkten daar tijd een aantal kunstenaars. Al redelijk op leeftijd. En die uh, namen daar het voortouw in natuurlijk. Weet je nog namen van die kunstenaars? Uh, Kooiman uh, en Christen Jong. Maar niet uit Zandvoort of Nee, nee nee. nee, nee. Uit Haarlem en omgeving. Ja, ja. ja. Okay. Christen Jong woonde in Hillegom en uh, Kooiman die woonde op het Ruiterplein in Haarlem. Maar die zijn ondertussen allemaal al 30, of 30 jaar dood. Denk ja, okay. ja. Tot wanneer ben je daar gebleven? Ik ben er begonnen in 1972 tot 75 en toen ben ik voor mezelf begonnen in Zandvoort bij mijn ouders thuis. Op een kamertje boven, <laughs> oven in de schuur oh ja? of misschien zelfs nog wel boven op de slaapkamer <laughs> want het was nog een kleintje. en Later werd dat groter natuurlijk. Ja. Hoe ja. ging dat? Um, ja, ik moet zeggen dat, uh, dat daar wel vaart in zat. Um, want ik was eigenlijk al een beetje begonnen toen ik nog in loondienst was. Want dan ga je de voorbereidingen treffen. Ja, ja. En op een gegeven moment uh, dan het besluit genomen om helemaal daarin door te gaan. En uh, ik had meteen eigenlijk al een hele grote klanten pakken. Dat was heel typisch. Hm. Um, de Zandvoortse Kolenboerenvereniging. Oh. Die bestond toen nog. <laughs> ja, oh ja, <laughs> ja. die hebben ik nog wel aan huis gehad. <laughs> en um, die kwamen meteen met een order van... ik geloof 200 stuks of zo. Raamhangers met hun logo erop. Ja, ja. Ja. Nou, dat was eigenlijk een hele grote klus. Om zomaar even te krijgen. Hm. En wat, wat deden hun ermee? mee? Die gaven ze weg aan wat de klanten en aan relaties, aan relaties ja. inderdaad. als ja. reclame in principe. Ja. En daar hadden ze er nogal wat van in Zandvoort. Oh, Oké. Okay. En zo kwam jij eigenlijk aan je nieuwe opdrachten. Maar het leuke ervan is dat uh, binnen de kortste keren hangt er overal voor het raam in Zandvoort zo'n ding van je. Ja. Ja, dat is leuk ja. als je langs loopt. Ja. Nu niet meer hoor. Nee? nee. Nou, en enkele ook niet is het meer. Nog wel, is er nog wel werk van jou te zien? Ja. Uit ja. Oh, die tijd. Zo her en der hangt en wel uit. En ja. Nel Kerkman is mee bezig. Hè? Met, die, uh, hele leuke artikelen. Ja, ja, ja. precies. Uh -huh. ja, eerst met de beeldenroute. En Ik nu heb heel met tevallig een uh, heel bijzonder raam op de kop getikt. Uh -huh. Een uh, Jukenstielraam uh, van de Halemerstraat. Nummer 5 of 7. En dat is van 1906. Uh -huh. Nou Nel, je hoort het. Als ze het hoort. Ja. <laughs> ja. Ze weten waar je woont. Hele mooie foto's van. Het is echt een heel bijzonder raam trouwens. Okay, leuk. Het is echt de moeite waard om dat een keer te vermelden. Of foto's ja. van te laten zien. Hij staat op het moment uh, in de showroom van autobedrijf Zandvoort. Oh, okay. Te pronken. Daar heb je meer werk staan hè? Ja, er staat mm. meer werk. Mm. Ja. Mm. Heel interessant mm. om dat te doen. Hoe komt, het, uh, hoe komt het daar terecht? of Zijn het vrienden van je? Of, uh? Nou, mijn zoon werkt daar. Mijn als zoon werkt daar? Ah, kijk. Ja. ja. ja. En de eigenaar is heel erg uh, met, is daar... met kunst bezig, hè? sieraden waren er in de, in de showroom ja. en uh, altijd een plekje voor uh, bepaalde zaken om op te hangen en zo. Ik weet niet of je er laatst nog geweest bent. Nee, nee. Want er hangt, uh, van mij hangt er heel veel op het okay. moment. Ook schilderijen ja. en glasje lood en Tiffanywerk en uh, geblazen varzen ja. staan er. Ja, hij doet er wat mee. Ja, leuk. Ja. Ja. Leuk initiatief trouwens. Maar je wilt niet bij de beeldende kunstenaars horen? Waarom niet? Ja. <laughs> Meld je aan zou ik zeggen. Ja, Dan zijn we mee bezig. 12. Zijn we mee bezig. Ja. ja, toch wel? Ja, wel ja. oh, leuk. Maar ik heb me een paar jaar geleden al aangemeld, maar toen zat ik een beetje met gezondheidsproblemen. En toen had ik zoiets van laat maar even, komt wel weer. Maar je bent steeds vanuit het oude huis blijven werken? Of, uh... Nee, tot 8 um, of 79. Toen heb ik een uh, bedrijfspand gekregen in de Cornelis-Legerstraat. De Oude Herenstraat, ja, tegenover ja. het postkantoor. Ja. Tegenwoordig zit het KLM Reisbureau erin. Ja, daar, ja. ja. ja, ja. En daar heb ik uh, gezeten tot 83. En toen kwam er een hele forse economische crisis. En toen had ik zoiets van: nou ga ik er even mee stoppen. Hm. En toen. Het moest ook wel hoor. Wat ging je hmm. toen doen. Um, toen ben ik uh, eerst bij een architect terechtgekomen. En daarna in de buitenreclame. Want daar had ik ook de papieren okay. voor liggen. En... Is dat die neonlampjes en dat soort zaken? Of is het, het iets andere. anders onder ja. andere? Ja. Ja. En wat nog meer? Het is dus tekenaar geworden en uh, lichtbakken ontwerpen en reclameborden, ja. autobelettering, logo, huisstijl, dat soort dingen okay. allemaal. Ook een hele mooie baan trouwens Multifunctioneel, zo te horen. Ja. Ja. ja, maar het hoort allemaal een beetje bij het creatief. Ja. Ja. Dat past allemaal heel goed in elkaar. ja Maar nu zit je dus uh, op het donkere Spijn. Ja. In, ja, in die tussentijd is er nog wel veel gebeurd, hoor. maar ja. wat je kwijt wil. Ja. Uh, hebt je geschiedenis. Ja, ik heb een, dus een jaar of drie uh, bij het lichtreclamebedrijf gewerkt. En uh, toen had ik gezien van, nou, dat, dat ga ik samen met een ander uh, ook weer voor mezelf doen. Maar ik moet er wel bij vermelden, dat glasje lood heb ik er altijd naast gedaan. Ik heb ook altijd een vaste klantenkring gehouden. Um, die ik altijd bleef bevoorraden, hmm. zeg maar. En, um, ja, op een gegeven moment, dus voor mezelf begonnen in de buitenreclame. Uh, dat ging trouwens ook wel heel leuk, maar met compagnons en zo ging dat niet goed. Dus toen kreeg ik op een gegeven moment weer zoiets van: uh, is dit wel alles voor mij? En ja. Uh, toch tot de conclusie gekomen dat glasje lood meer bij me past. En dat vind ik nog steeds. Als je kan lekker met je handen werken. Mooie dingen maken. Tevreden klanten. Ja, dat is heel wat belangrijk. Wat in de buitenreclame nog wel eens anders is, overigens. Ja. Nou, en toen kreeg ik heel gestaag weer de behoefte om terug te gaan naar het glasje lood. Mm -hmm. Volop dan. En uh, dat ging weer in hoog tempo. Hè? En dan praat ik over... 94, 95, die periode. En uh, nou, ik had uh, nog niet uh, bedacht of het gebeurde gewoon. Hè? Dat is heel typisch. Ja. Dus je bedenkt zo van, uh, ik wil weer in het glasje lood. En dan gebeuren er allemaal dingen om je heen uh, die je die uh, richting uitsturen. Ja. Dus er belde een buurman aan zo van, uh, volgens mij maak jij glasje lood. Ik zeg, kom je <lacht> daarbij, want ik had geen bord op de deur. Nee, nee, me, nee maar ik had voor mezelf een glasje lood gemaakt. En dat stond voor het raam. Dus hij had zoiets van, nou, dan moet je dat kunnen. Ja. Dus ja. dat was mijn eerste grote opdracht. Leuk. Wat moest je dus, maken voor hem? Twee haldeuren moesten gerestaureerd worden. Nou, dat was best een uh, behoorlijke klus. En wat voor gebouw? Gewoon woonhuis. Een oh, gewoon hier woonhuis. Ja. ja, bij hem thuis. Ja. Nou, en het, dat was nog niet klaar of uh, de, de volgende projecten kwamen allemaal binnen. Mond-op-mond -mond reclame vermoedelijk. Ja, ja. dat Want Iemand zag nemmal. dat, van god, je hebt dat gemaakt. En, zo, uh... en het leuke van het verhaal is, ik deed dat thuis. Ik woonde toen de tijd in Haarlem Noord. Dus in de schuur en in huis. Mm. En uh, het hele huis stond vol. <laughs> Achter, dat de achter de sofa bijna. werden er glas loodramen gezet. <laughs> en de sofa kwam steeds verder naar voren. <laughs> <laughs> ja. Op een gegeven moment de garagebox gehuurd. Die stond helemaal vol afgeladen. Zo, en toen werd het tijd om een bedrijfspand te gaan zoeken. Geloof <laughs> ja. ik. En dat was in... Um, 95. Toen ging ik eens rondrijden. Zo, van waar wil ik nou zitten? En toen kwam ik op het Donkere Spaarne terecht. En uh, daar stond een pand... Um, wat helemaal dichtgetimmerd was trouwens. Ja. En um, ik eens kijken en aankloppen. En uh, er waren mensen bezig, bouwvakkers. Die waren er druk bezig. Ik zeg, is het pand te huur? Nee, nee, absoluut niet. Want wij gebruiken het voor opslag en uh, werkruimte. Ik zeg, nou, ik ben er heel erg in je geïnteresseerd. Ja. Dit is mijn <laughs> telefoonnummer. Mocht je van gedachten veranderen... Me. Nou, twee dagen daarna belden ze op oh. uh, of ik het wilde huren. Dat is snel. En weer heel verpand. Ik zat er oh. nog niet in een paar maanden. Of uh, het ging in hoog tempo in stijgende lijn. Zo. Het is zoiets typisch. Ja, ja. Dat het zo snel <laughs> gebeurt. Ja, maar dan kwam natuurlijk ook weer een beetje hang naar nostalgie ja. in die tijd. Ja, dat speelde dus, ook uh, een duidelijke rol. Ja. Ja, ja. Want, uh, het gebeurde gewoon. Nou, het is zo uh, mijn mijn, mijn schoonvader was ook glazenier oh, ja. in Amsterdam en die heeft ook echt gouden tijden beleefd en ineens zat het dus in de jaren 60 zwaar de klad in en toen in de jaren 70 kwam er toch weer een opleving. In de jaren 70 was het uit hè. Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, het was die aan slepen, was en was uh... lood. Maar er zit een soort golfbeweging ja. in, hè? Ja. Want tussen uh, 83 en 93 gebeurde er niet zo gek veel. En nu? Uh, we Is hebben nu een sterk? heel slecht jaar achter de rug. Okay. 2010. Uh, dat hoorde ik van de meeste glazeniers overigens. En uh, nu is het weer... Uh, vanaf augustus vorig jaar is het allemaal weer... Uh, op oud niveau. Okay. Noem ik dat. Ja. Ja. Hoe kan dat? Ik heb geen idee. We hebben natuurlijk de recessie meegemaakt. Ja. Maar op een gegeven moment bepaalde dingen blijven natuurlijk. Dat je ze weer terug wil hebben in je huis. Als glas lood zijnde. Ja, maar het, het zal toch wel voor hoofdzakelijk... met de recessie te maken gehad hebben. Ja. Dat mensen hun geld gingen vasthouden ja. even. En geen gro uh, grote uitgaven gingen doen. Vermoed ik. Ja, ik kan me voorstellen ja. ook wel hoor. Ja, van, nou, het is toch een soort luxe. en uh, goed. Het is jammer dat het er niet is, maar voorlopig maar even niet. Uh, onder de dingen belangrijker. Ja, in ja. ja. Wordt er nou ook nog veel glas en lood uh, in, uh, in de buitengevels gezet? In verband met de criminaliteit uh, op onze aarde. Ja, maar wat natuurlijk een uh, nieuw item is. De afgelopen tien jaar met name. Dat is glas en lood tussen dubbel glas. Aha. En dat um, heeft een enorme vlucht genomen, overigens. Ik denk dat wij daar het meeste werk aan hebben. Dus gewoon glaslood tussen dubbel glas maken, inbraakwerend. Hm. Het isoleert gigantisch natuurlijk, want ja. je praat over drie lagen glas. Ja, ja dan wel, ja. ja. Ja, je kan ook zeggen dat het iets minder mooi is, omdat je meer weerspiegeling hebt aan de buitenkant. Maar het is doeltreffend. Daar hebben we een hoop werk in. Hm. Ja. ook bij kerken zoals de kerk is uh, een jaar geleden of zo uh, steen door de glas in lood gegaan. Dat zijn natuurlijk hele oude dus glas hebben we in, in de lood. De tijd benaderd. Om het ja. te repareren. Ja. Ah, okay. Ik heb er nooit meer wat van gehoord. Nee nee. nee nee nee Maar dat is ook mogelijk in de kerk zonder de ja om verlies te krijgen. Te maken. Ja, dat het uh, toch nog ja. heel goed zichtbaar is van buiten. Ja nee, bij kerken gebeurt dat bijna. Nee, dat is niet, niet mogelijk. Er Gaat de meestal gaas aan de buitenkant voor of plexiglas ja. of zo. Ja. Ja. Dat zijn hele oppervlaktes. Hè? Ja, dat is wel zeker. Ja. Ramen van 16 meter hoog, dat zijn geen ja. uitzonderingen. <laughs> is nou het verhaal waar dat glas in lood eigenlijk is uitgevonden? Omdat ze vroeger niet van die grote stukken glas konden maken. Ja, dat is ook een heel leuk verhaal. Ja. Ja. Vensterbelasting in de ja. middeleeuwen. Ja. ja, Dat is niet helemaal waar, overigens. Want ze metselden ook ramen dicht, hè? Ja, Dan ja, hoef je ja, er geen ja. belasting over te betalen. ja. ja. Ja, dat verhaal heb ik ook al gehoord. Maar eigenlijk uh, de historie van glas is. Um, uh, de laatste 50 tot 100 jaar kan je grote platen maken. Maar drie of 400 jaar terug begonnen ze met een kluit. Een verhit uh, glas. Dat werd op een uh, uh, soort pottenbakkerschijf gegooid. En uitgedraaid. En dan heb je een maximale grootte van 10 tot 15 centimeter. En daar moet je dan weer wat uitsnijden. Dus er blijft weinig over. Dan, dan moet je dat op gaan vullen met iets. Als je een grote ruit wil gaan maken. En ik denk dat het zo ontstaan is. En dan krijg je natuurlijk het Nederlandse zuinigheidsverhaal. Hè? Ja. Belasting erover er heffen. De om. Ah, ja. dus en, misschien is het ook maar. En je kon ook hele kleine stukjes glas gebruiken. Ja. Je hoeft er niks in de weg te gooien. Ja. <laughs> we bewaren misschien. ook alles. Ja, misschien ja. zeggen naar de oorlog. Ja. Er komen ruimte tekort. Is elke opdracht in glas en lood uit te voeren. ja In de meeste gevallen wel, ja. Af en toe komen klanten wel eens met een tekening binnen en dan ga ik even met ze om de tafel. Zo van, ja, maar dit kan natuurlijk niet, hè, want je kan niet zomaar ergens stoppen, halverwege een ruitje. En uh, je kan ook geen uh, hoek uit een glas snijden, natuurlijk. Dat moet allemaal uh, wat ronder. Dat moet wat meer meelopen. Maar in de meeste gevallen lukt het wel. Ja, met iets kleine aanpassingen. Ja. Wat is jouw mooiste werkstuk wat je gemaakt hebt? Wow. Volgens mij zit hij in mijn bedrijfspand binnen in de deur. Beschrijf hem eens. Um, dat is een, uh, uh, een vrouwfiguur van Moetja, Alphonse Moetja. Moega wordt hij ook wel genoemd. Mm -hmm. um, Gebrandschilderd. En die is in heel licht groene tinten uitgevoerd. En ik vind hem zelf heel erg goed gelukt. Krijnig, wow. ja. Hoe lang heb je erover gedaan? Weken. Weken. Oh. Maar uh, daar bedoel ik niet mee dat je daar oh. dagen achter elkaar mee bezig bent. Want daar hebben we de tijd niet voor natuurlijk. Dus af en toe doe je dat een middagje of een uurtje. Of... Maar ik ben er inderdaad weken mee bezig geweest. Ja. Kun je beschrijven hoe het vanaf stap 1 gaat? Wat is het eerste wat je doet? Um, je gaat beginnen met een leuk ontwerp zoeken natuurlijk. En dan ga je ook meteen uh, kijken of, of uh, de loodlijnen mee kunnen lopen met het ontwerp. Want dat is heel belangrijk bij een goed glas loodraam. Dus ik noem maar wat, als je een vrouwfiguur zet, van de zijkant getekend, dat met het profiel, dat die mee kan lopen de loodlijn. En het, met een zeilschip is dat natuurlijk heel duidelijk, want dan kan je met elk zeil, kan je het lood ja. omkaderen ja. om het zeil heen. Ja. Ja. Ja. En dat is eigenlijk heel belangrijk. Dus daar begin je een beetje mee, van kijken of het ontwerp geschikt is. Dan ga je er een tekening van maken, meestal op schaal, en dan ga je de lijnen aangeven voor het lood. Ja. Of dat ook echt gaat lukken. Ja, en dan ga je de ware grootte maken. En aan de hand van de ware grootte ga je het glas snijden. Ja. En daar heb je twee verschillende methodes voor. Hè? De Engelse methode en de Hollandse. De Engelse methode die is, vind ik heel erg omslachtig. Heb ik wel geleerd dus in het mm. verleden. Maar pas ik zelf niet toe. Dat houdt in dat je, dat je van elk ontwerp meerdere tekeningen maakt. Uh, waarvan ook eentje op karton. En dat karton dat ga je dan precies uitknippen met een schabloonschaar. Uh, zodat je al die vakjes... Apart in karton heb liggen. En dat karton, dat ga je dan uh, op je glas leggen en nasnijden. Ja, dat is verschrikkelijk dat is veel puzzelen. Werk. Ja, Dat puzzelen. Ja, meer puzzelen aan het doen. Engelse bouwen. degelijkheid. Dus wij hebben daar een andere methode voor ontwikkeld. Ooit is. Uh, dat is een transparante tekening. Die gaat op de lichtbak. Mm. En dan gaat meteen het glas er overheen. En dan kun je meteen het glas nasnijden. Het scheelt, nou, dat scheelt uh, ja, uren. Uren, ja. uren tot dagen. Mm -hmm. Dat is de eerste fase. Mm -hmm. Het glas snijden en um, afhankelijk van uh, wat voor soort techniek we gaan toepassen en hoe nauwkeurig het moet worden uh, kunnen we beginnen met contourverf, worden de lijnen geschilderd dus de contourlijnen van het object dat gaat de oven in bij 600 graden uh, daarna worden de contourpartijen of schaduwen overheen gezet gaat ook weer de oven in nou je hoort het wel eens een hoog en als dat klaar is, dan gaan de kleurreinmaijes eroverheen. Weer in. De kleurreinmaijes zijn uh, transparant. Dus door het branden komen alle drie de lagen naar boven. En dan krijg je het uh, uiteindelijke effect hè, wat het moet worden. Hm. En dan gaat het in het lood. Zo. Gaat het wel eens mis? Ja, ja het gaat wel eens. mis. Wanneer gaat het mis? Tijdens het branden wil het nog wel eens misgaan. De eerste keer branden? Of de... Ja, dat is niet zo goed te zeggen. Van, nee. um, de temperatuur instellen doe je hem eigenlijk op gevoel uh -huh. en elk glas heeft zijn eigen temperatuur, of smeltemperatuur okay. en het is niet van tevoren te zien of te meten, dus het blijft altijd een beetje een gok, maar dat is ook de spanning van het vak. Ja. Dus je hebt de kans ja. dat je al, als je al heel eind op streek bent dat je ineens een vervormd stukje in de aantreft. Dat je weer opnieuw kan beginnen. Dat gesmolten ja, ja. Ja. ja. Dat is in het verleden heel vaak voor. Ja. Oh. Ja. Oh, frustrerend. Tegenwoordig hebben ze al ja. computergestuurde ovens, dus het wordt ietsje ja. makkelijker. Ja. Vroeger moest je erbij blijven zitten. Zo, en hoe lang duurde dat dan? Drie uur. Moet ja. maar hopen dat het koud dus is. Ik heb vroeger nog wel eens om twaalf uur of s'nachts bij mijn oven gezeten. Door het kijkgaatje kijken ja, het of het glas al gesmolten was. Drink je veel melk? Ja, om het lood te niet fileren. Ja, nou. ja, wie weet. Weet je dat het hele verhaal niet klopt? Nee, nou, ja, mijn schoonvader heeft liters. Ja, een liter, uh, ja om, uh, ja, om uh, loodvergiftiging lood. te voorkomen. Ja. ja, toch schijnt het niet waar te zijn. Ja, ja. Cola is beter. Ja, dat zware metalen. Of... Is het Cola het zware metalen, metalen zijn waar? Ja. Nee, melk verspreidt het he, door je lichaam. Oh, nou, nog erger. Want dus, het is niet, natuurlijk niet zo erg gezond he, met al dat lood. Ja, ik weet het niet of dat ja. zo is. Ja, het buitenloopsteel wordt ook niet meer gezonder dat het altijd, uh, fijn stof, dus... Uh. Ja, nou, maar kijk, uh, je werkt wel met lood, maar je was natuurlijk wel vaak je handen. Veel vaker, denk ik, als een ander in zijn mm. beroep. Uh, je gaat niet eten zonder je handen gewassen te nee. hebben. En, en natuurlijk adem je het ook in. Ja, dat is wat ik nou zo typisch vind, want ik heb heel veel oude glazeniers gekend. En die zijn allemaal echt oud geworden. Zonder longproblemen, zonder kanker. Oh ja, ik heb kanker. er nooit van. En ze rookte er ook nog allemaal driftig bij. Oh, dus. Dat was het. Grote sigaar. <laughs> dat was het. <laughs> Grote sigaar, oh, dat was het. <laughs> ja. Vooral de teer. Ja, ja. Zijn Mark. Ja. Waar kunnen de mensen, behalve dan in de garage uh, uh, Zandvoort, uh, jouw werk zien? Je hebt een website? Ja, helemaal. Oh, ja, dat weet ik. Ja. Ja. Vertel eens. Zeg maar even het adres. Uh, het is www.fallakglastudio.nl. Uh, Die heeft mijn zoon gebouwd. Dat heeft hij goed gedaan, ja. moet ik zeggen. Ik krijg er van iedereen complimenten van. En vertel nog even wat over je dochter. Mijn dochter, ja. <lacht> <lacht> um, door mijn vriendin uh, heeft zij uh, ontdekt dat je via glasfusing uh, sieraden kon maken. Want daar doe je op, denk ik. En uh, dat heeft ze uh, vorig jaar uh, uitgeprobeerd. En dat is heel aardig gelukt. Daar hebben we ondertussen vitrinekast vol van liggen. De verkoop daarvan is op het moment een beetje minder. Ik weet niet helemaal hoe dat komt, Maar het zal ook wel weer een oorzaak hebben. Maar het is een leuk creatief uh, gegeven erbij. Bij het vak. Ja. Maar doet ze dat? Thuis. thuis het, ja. Ja, ja. Je, je helpt, helpt haar de... daarmee of ze doet nee, het helemaal nee, nee, zelfstandig? Dat, ze ja. zelf vond, dat is ook niet zo moeilijk hè, tegenwoordig. Nee. Want daar heb je dus wel nieuwe technieken voor. Uh, wat, wij, wat wij nodig hebben aan ovens, dat kan je thuis niet hebben. Nee, dus maar voor sieraden uh, maken, uh, dat noemen ze een hotpot. Dat is een, uh, een, bijna een urnvorm. En die kan je in de magnetron zetten bij 800 graden en dan heb je... Oh. Ik geloof, met drie minuten of zo uh, is het product klaar. Mm. Zo, dus. dan zie je meteen het resultaat. Ja. Dat is even wat ja. anders dan steeds door dat glazen Dat is heel wat kijken. anders dan drie uur oh. stoken en tien uur afkoelen. Ja, precies. Ja. ja. Dat is haar creativiteit. Leuk. Mark, bedankt voor je komst naar Hotel Hoogland. Graag gedaan. Uh, het ik, was zou, ik zou zeggen, meld je opnieuw aan bij BKZ, want dit is toch weer een heel andere vorm van kunst dan... Uh, wat ze hier allemaal uh... Het inschrijfformulier ligt daar. Oké, okay. ja. ja, moet nog ingevuld. Ja, moet nog ingevuld. Ja. Ga wachten het af. Leuk. Ja. Gaat gebeuren. Bedankt. Ja. Geen dank. En succes. Oké. Okay. Luister nog steeds naar het kunst- en cultuurcafé live vanuit Hotel Hoogland. En tegenover ons hebben wij Jelle Attema van het Beeld- en Geluidmuseum. Dat hadden we graag in Zandvoort gehouden. Maar het sprookje is niet altijd even leuk als eindigen. Jelle, hoe lang ben je al bezig om in Zandvoort een Beeld- en Geluidmuseum te krijgen? Nou, dit is het veertiende jaar. Zo. Dus ik kan niet zeggen dat ik geen geduld gehad heb in ieder geval. En helaas is dat... Ja, jammerlijk mislukt eigenlijk. Hoe kwam je om het idee om een beeld- en geluidmuseum te maken? Nou, ik zelf uh, wilde dat helemaal niet. Maar ja, er zijn zoveel mensen inmiddels geweest. Dat, dat, dat, dat, dat, dat moet je niet voor jezelf houden. Dat moet je uitdragen op een of andere manier. En nou ja, goed. Uh, dat heb ik dan proberen te doen. En uh, ja, dat is uh, als gezegd... Uh, daar is niet veel van, uh, van terechtgekomen hier. Uh, de gemeente heeft er 14 jaar uh, voor nodig gehad om uiteindelijk... Uh, ja, daar toch een streep doorheen te halen. Zoals eigenlijk elk uh, cult cultureel offensief hier uh, totaal de grond in geboord wordt. Je ziet het aan het, uh, het, het, het Bunkermuseum, yep. je ziet het aan Plopsaland. Uh, Wat is er met Plopsaland? Uh, Plopsaland is uh, Kabouter Plop, hè. die is ja. natuurlijk bijzonder populair in België. En uh, men had natuurlijk uh, daar wel in de gaten dat er ontzettend veel Nederlanders uh, naar België gingen. Dus al gauw was het idee geboren om plopsaland ook in, in Nederland ergens onder te brengen. En uh, ja, ze zagen Zandvoort dan wel zitten. En dan met name het binnentrein van het Circuit bijvoorbeeld. Om daar een soort indoor plopsaland te maken. En ze hebben wat brieven geschreven. En zelfs wat ik begreep heb daar nooit antwoord op gekregen van de gemeente. En inmiddels is plopsaland dan in, in terecht terechtgekomen. Waar het bijzonder succesvol is. Dus dat is weer een van de zeer vele gemiste kansen, gemiste kansen. Ja. Dit, je ziet ja. het ook weer vrij kort geleden het pand van het, van het Doom, wat aangekocht zou worden maar ja dat gaat er over zoveel schijven en dan moet er een rapport en een commissie en een verhaal over komen en dan gaat het weer niet door en zo sneuvelt alles hier en uh, ik kan ook in Zandvoort niemand aanraden om, om iets op cultureel gebied te gaan ondernemen want het is zonde van je tijd, zonde van je geld zonde van je energie uh, niet doen hier en dan had je nog wel met kort zo'n mooi beleidsplan gemaakt ja, Cor heeft zich daar zelf bijzonder druk om, uh, om gemaakt. Maar ja, uh, daar is niks mee gebeurd. Er is zelfs voor 20.000 euro een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door de gemeente. Het eindrapport was bijzonder lovend. Zo'n gluismuseum zou voor Zandvoort bijzonder leuk zijn. Dat was het eindoordeel. En ja, zo'n rapport verdwijnt dan er ergens in In en, en, en, en daar wordt niks meer mee gedaan. Nou ja, er ontstond natuurlijk een probleem in de Raad. Van, we willen het uiteindelijk dan toch in het Zandvoet Museum hebben. Ja. Maar dan is er geen ruimte genoeg. We beginnen ze weer over die schuur van Dorsman. En moest uh, moet gekocht worden? Schuur van Dorsman. Ik heb een krantenartikeltje uit 1999. Ik heb het tien minuten geleden nog even doorgelezen. Uh, wellicht toch aankoop, staat erbij, van de schuur van Dorsman. En inmiddels, we zijn nu, nu jaren verder, is dat, verder ja. is dat nog steeds niet gerealiseerd. Dus... Nee, het schijnt dat hij dan een andere accommodatie moet krijgen. De eigenaar van de ja, schuur, die zou dan naar inderdaad... Noord moeten. Die wil natuurlijk niet naar Noord toe. En zo blijft het even lekker lang uitgerekt. Ja, maar ding. ik geloof dat die schuur van Dorsman nou niet zo belangrijk is in het hele verhaal. Uh, het huidige museum bood genoeg ruimte om, uh, om een gluismuseum daar te maken. En je zal met de huidige collectie, uh, zoals het er nu bij staat, zal je ja, dan denk ik toch iets anders moeten doen. Want niet... Uh, na de iets ten nadele van de huidige collectie. Maar daar komen geen mensen op af. En, en uh, wil je echt een internationaal erkend museum zijn, dan, dan men komt men niet kijken naar een model van, het, van een bomschuit. Met alle respect voor de bomschuitenclub, want die hebben echt fantastische dingen gebouwd. Maar men, men komt daar, daar niet. Een, een, een Duitser die hier op bezoek is, komt daar niet voor. Eenmalig misschien, maar als ze na een ja. jaar zien van verrek, het staat er nog, dan is het ook ja, wel weer van. Je kan nou... ja, het, het, het kan natuurlijk heel goed en in. Natuurlijk. Ja. Het, je, kan, dat, tuurlijk, je kan er best, best wat mee doen. Maar ik zie, als ik zie waar mijn schoonmoeder woont, uh, die woont dan in Hoofddorp. En daar hebben ze in de hal van het bejaardenhuis een enorme collectie zaken neergezet. Wat met de Halen met meer te maken heeft. Dat is bijzonder leuk. Voor de mensen zelf ook. Want de, de oudere mensen die daar wonen. Die hebben dat allemaal veelal nog meegemaakt. En ja, die vinden dat helemaal geweldig. En zoals uh, de collectie hier nu is, uh, ja, dat, het, nodigt, het nodigt niet uit. Het, ik vind het geen, geen echte collectie. Nee. Goed, plan gesneuveld in Zandvoort. En nu? Uh, nou, het punt was, ik heb nog even moeten wachten. Want er waren natuurlijk... Bij de laatste verkiezingen een aantal politieke partijen die het in het partijprogramma opgenomen hadden om de geluidscollectie voor Zandvoort te behouden. Nou, We zijn alweer uh, bijna een jaar verder na de verkiezingen. Ik heb van niemand meer iets vernomen. De VVD had het in het programma staan. Ik meen D66 ook. CDA zeker. En, en ik heb met geen van al deze mensen contact meer gehad. Maar... Door alle geroezemoes die er natuurlijk ontstond, euh, ja, zijn er ook een aantal omliggende gemeentes en andere partijen geïnteresseerd geraakt. En die heb ik even in de wachtkamer mo moeten zetten. En, euh, nou, ik vond het nu dan de tijd rijp om euh, een van deze mensen eruit te halen. En euh, Dat waren de mensen van de gemeente Hoorn. De gemeente Hoorn bekijkt het euh, cultureel programma iets anders. Die hebben afgelopen jaar... De Krententuin opgekocht. Dat is uh, de gevangenis oh, al gevangenis, daar. Ja. Ja. En uh, die hebben daar 25 miljoen in gestopt. En uh, de verbouwing is klaar. Ik ben er onlangs geweest. En in dat complex daar komt een bioscoop, een hotelrestaurant en het museum dan. En men verwacht daar bijzonder veel van. Ze zijn bij mij thuis geweest, hebben de, de, de verzameling bekeken. En ja, dat deze mensen wel binnen een kwartier kunnen zeggen: van zo gaan we het doen. Uh, dat. Ja, dan snap ik niet dat, dat Zandweer daar 14 jaar voor nodig heeft en nog eigenlijk niet komt met, met een definitief plan. Dat is, uh, ik vind ik bijzonder jammer eigenlijk. Komen alleen jouw uh, uh, dingen ja. erin? Of, of? Ja. ja, het is in combinatie met het museum voor de, voor de 20e eeuw. Ja. Daar ben ik ooit keer, dat zat toen in. zit nu nog in grachtenpanden. Op de bierkade. Dat, dat is een heel, het. heel leuk museum. Ontzettend leuk, ja. Het is absoluut. Een echt een aha-erlevenis. Van, oh ja. ja, dat weet ik ook nog wel. Ja, ja, ja. ja. ja. Het feest der herkenning noemen ja. ze het ja, daar, en, ook. En, en daar, ja, daar ook. En daar past hij natuurlijk uitstekend, want het ja. komt uit... Ongeveer uit diezelfde periode wat je hebt natuurlijk. Ja, dat is... Uh, Rond 1900. Ja, en, uh, ja, ja. ja, ze hebben daar dan, dan de nodige uh, attributen die in de jaren 40, 50, 60 en 70 daar uh, thuis gebruikt werden. Ja. En de mensen die daar dan lopen, die, die, die, die herkennen die, die beschuitbus nog die daar staat die ja. ze zelf in 1950 hadden. En zo gaat het maar door en dat is echt een uh, ontzettend leuk, leuk museum. Ja. Want van welke datum dateert jouw oudste stuk? Uh, wat echt op kan nemen en weer kan geven, uh, 1877. En wat is het? Dat is een Edison-fonograaf. Het is vandaag toevallig 164 jaar geleden dat Edison geboren werd. Nou, die heeft uh, iets van 1100 uitvindingen gedaan. Want zonder Edison zaten we hier dus niet. Uh, hadden we geen elektra, hadden we geen licht. Uh, we zitten nu gezellig bij het licht, maar goed, dat hadden we ook niet gehad. Uh, de film, nou, noem het allemaal maar op. Ja. En Zijn baby, zoals hij het noemde, dat was dan de fonograaf. Het allereerste apparaat uit de geschiedenis wat geluid op kon nemen en weer kon geven. Jij zei uh, het komt in Horen. Was Niek Meijer daar niet in de buurt, uh, burgemeester? Ik kom er zo... Uh, ja, uh, ja we, we, we, Niet in Horen. Niet in Horen, uh, maar uh, dan we. in die buurt. Ik denk dat het is toch eigenlijk ontzettend zonde dat er niet uh, hard genoeg gewerkt is om jou een plek te geven. Dan gaat het naar Horen toe. Hoe zie je dat zelf? Ja, nou, ik heb al gezegd, ik, ik, ik heb een museum. Ik, ik hoef geen, geen, geen museum. Maar nee. ik had het graag aan de gemeente uh, gratis aan willen bieden. Het kost mij mijn tijd, het kost mij mijn geld. Ik, kan er, ik leg mij vast voor een aantal jaren waar ik zelf ook niks mee opschiet. Maar Zandvoort heeft verder, buiten strand en zee... ...heeft niets, of, of nauwelijks iets, uh, iets, iets te bieden voor een, uh, voor een toerist. En, en dat stond ook in, het, in dat rapport uh, van bureau Gottsjalk... ...uit Amsterdam, die zeggen van ja, dat is, het zou voor Zandvoort bijzonder leuk zijn... Ja. ...dat er op wat, ja, wat meer regenachtige dagen, dat er toch nog iets is. En uh, ik heb zelf jaren verhuurd en als er dan gasten kwamen die ja, op een wat mindere dag zeggen ...wat kunnen we hier doen? Ja, dan was je gauw klaar en dan stuurde je ze maar naar Haarlem of naar Alkmaar. Ja, maar het probleem is, uh, voor de horeca ben je ze ook kwijt, want ja. de mensen eten ook in Haarlem ja. of in Alkmaar. En, en... Dat is dan erg, uh, erg naar, dus... Uh... Maar goed, men wil niet, dus dan, dan houdt het vooral op. Hoe kwam Horen zo in jouw leven? Hebben ze met jou contact gezocht ja. omdat ze daarvan gehoord hadden? Ze hebben het uiteindelijk gezien. Ze zeggen, nou, dat is het. We hebben een pandje, hebben we bijna klaar. Wil je in hemelsnaam bij ons nou, komen? Nou, het, uh, het hele gekrakeel met de gemeente is natuurlijk uitgebreid uh, op de radio geweest. Ja. Uh, Landelijk ook, uh, TV, TV, Ja. TV noord, noord holland, noord -Holland ja. uh, SBS zelfs. En ja, dan, dan zijn er toch een aantal mensen die dan geïnteresseerd raken. Oh. En die uh, zijn dan stom verbaasd dat Zandvoort daar <laughs> niets, mee, niets mee doet. Wat, wat, voor, wat voor mensen wonen hier dan? denk ik. <laughs> ja, Wonen de mensen uh, ik dan? Ik weet het ook niet. Uh, maar zo gaat dat dus. En, uh, nou, er zijn wel meer, wel meer partijen geweest die bijzonder, voor mij bijzonder interessant waren. Maar Noem eens. Ik wil, ik wil me ook niet... Nou, ik ff, geloof ook niet dat dat zin ook, ook ja. in ook in, het, ook in het buitenland wel hoor. Okay. Je wil geen namen noemen? Je mag geen namen noemen? Nee, maar... De verzameling ook, niet om jezelf op de schouder te kloppen, daar hebben niks ja, mee te toch, maken. Je... Breidt die nog steeds uit, Jelle? Ja, ik was, ik was vorig jaar als enige Europeaan uh, uitgenodigd bij de opening van het nieuwe Edison Museum in Amerika. En dan loop je wel een beetje naast je schoenen, moet je zeggen. <lacht> <gehoord. Ja>, <lacht> maar het geeft maar aan dat de verzameling dusdanig uh, historisch interessant is, uh, ook voor, voor, voor Amerikanen. En mm. dat is uh, toch wel opvallend, vind ik dan eigenlijk. En dan doen we hier niks mee en die Amerikanen, want de, de conservator van het Amerikaanse museum is bij, bij mij geweest en die denkt dat ik een geintje maak. Die, die, die, die zegt, ja, je, je wil het niet kwijt. Nou ja, niet kwijt, ik, ik wil het hier best wel tentoonstellen. stellen. Ja, maar er, er moet hier toch ruimte zijn, dat maak je mij, nou, hij gelooft me nog niet. Ja, ik kan me voorstellen, <laughs> het is een soap. Het is echt een soap en dat worden, ja. ja, helaas. Maar, ik schel op mijn vraag, ja. wordt hij nog steeds groter? Koop je nog ja, weet je wat het is? Dat is de ellende met, met, met verzamelaars. Hè? Je weet zeker dat je het laatste stuk gekocht hebt, maar tot het volgende weer voorbij komt. Dus ja, als je eenmaal toch een, een beetje bekendheid hebt, er zijn ook veel mensen die, die naar je toe komen van ik heb dit of ik heb dat. En daar zitten soms uh, hele leuke volsten natuurlijk bij. En dat, dat is wel ontzettend leuk dan weer. Nou ja, dan ga je maar weer verder. Dus uh, klaar, ben je, ja, klaar ben je nooit. Maar nee, nee, nee. nee. nou, hoe is het ooit begonnen? Waterlooplein. Ik vraag me af hoeveel verzamelingen zijn er op het Waterlooplein begonnen. Leek liep op het Waterlooplein in begin jaren 70. En daar kronk het krassend geluid van uh, wat later bleek een plaat van Johnny Jordaan te zijn. En, en dat werd afgespeeld op zo'n zwart koffergrammofoontje. Luidslinger. Nou, slinger. Die was voor mij natuurlijk, dat, dat, dat, dat voel je al. En zo, zo is het begonnen eigenlijk. Het leuke van het verhaal van Johnny Jordaan is dat uh, zijn... Dochter en kleindochter wonen nog hier en ik heb met beide de laatste tijd heel, heel veel contact. En dat is wel ontzettend leuk dat je eigenlijk weer een rond, rond cirkeltje hebt nu. Yeah. Dat, is, yeah. uh, dat is ontzettend grappig. Yeah. En zo breidt zich dat ernaar uit en dan komt van het een naar het ander. En dan leer je eens mensen kennen die ook zich hierin bewegen. En nou, voordat je het weet uh, heb je de huis vol? staat er een en ander vol. Ja, precies. <laughs> ja. Was je de enige van de familie die daar interesse in had? Of van je nou, mijn, vader misschien? Mijn, mijn, mijn grootvader in Coevorden, in, in, in die was, die was uh, radioamateur En die bouwde zenders, die kon toen al corresponderen met mensen in Amerika in de jaren dertig. Wow, nou, dat was iets van een andere planeet <laughs> ja. natuurlijk. Ja. En ik weet wel, als ik dan bij opa op bezoek ging in, in de jaren vijftig, dan als klein mannetje, dan, dan lag de hele kamer vol met, met, met allerlei draden. Dat bleken later antennes te zijn, dat weet ik wel. En, tot grote ergernis van oma natuurlijk weer. Die uh, <lacht> nog wel eens van plan was om haar wasgoed daaraan op te hangen. <lacht> En hij bouwde in de oorlog dan ook allerlei illegale radiokistjes in, in, in, in, in sigarenkistjes en in, in, in een plint. En ik, ik, ik, daar, die man die heeft werkelijk alles gedaan. Plintradio. Ja, dat was, misschien dat het daar vandaan komt hoor, ik weet het niet. Nou, ja, zo te horen wel. Ja. Want je vader niet, hè? Helemaal niet. Nee, nee. Die, die hij was trots op, dat weet nou, ik wel. <lacht> hij, hij vond het leuk, punt. <lacht> nee, hij was erg trots op. Hij vond het leuk. Ja, maar goed, dat is... Uh, ja, het is, het is, uh, je ontmoet ze ontzettend veel, uh, veel leuke mensen. En dat is, dat is voor mij ook wel leuk natuurlijk. Je gaat ook alle rommelmarkten af zo her nou, er, er is in Nederland niks meer. Je nee? nee. Uh, nee Kringeloopwinkels uh, heb je al. Uh. Op, uh, op, ja. op, op, op, op ebay. Uh, ja, je zoekt ja. allemaal naar, naar de heilige graal, ja. zeg ik wel eens. Naar dat topje van die ijsberm. Ja, daar zoeken de topverzamelaars allemaal naar. <laughs> En als het dan ooit voorbij kan, heb je het geld niet. Dus dan gaat weer niet door. Nee. Maar. Shit. maar ja, dan weet je wel dat er is. Ja, ja, ja. ja. Nou, ik vind het ontzettend leuk om ook om andere verzamelingen van mensen te bekijken. Die weer dingen hebben die jij niet hebt. Dat is natuurlijk ook ontzettend leuk. Zijn er meer in Nederland die zo'n grote verzameling hebben? Ja, er zijn er een, een paar. Eén daarvan is uh, een van de leidende personen van de KPN. Die, die, die, die zie ik dan ook regelmatig. En die heeft ook wel Hij woont vlak bij Utrecht en die heeft een, een fantastische verzameling ook. En, maar verder is er ja, niet zo gek veel. Want Nederland is niet zo'n grammofoon en fonografenland geweest. En als je in Duitsland komt, ja, elk gasthoofd had daar zijn eigen muntautomaat staan, de voorloper van de jukebox. De jukebox ja. Ja. En ja, het, het was er veel meer van, nou, we gaan de vrijdag en zaterdagavond zitten met een, met een biertje. En dat, die cultuur hadden wij zonder 1910, 1920 hadden wij hier niet. Dus ja, dan, uh, der, vandaar dat je daar veel meer tegenkomt dan, uh, dan wij hier in Holland. En het mediacentrum Hilversum, hebben die nooit interesse gehad? Uh, die hebben zelf een verzameling waar ik ja. zelf, dat klinkt ook eens arrogant, niet, niet mee zou willen ruilen. Uh, maar ja, die, qua marketing doen die het natuurlijk goed. Die zetten voor tientallen miljoenen een gebouw neer. Ja. Ja. En als je ziet wat daar staat, dan uh, barst je acuut in, uh, in snikken uit. Want het is, het is voor, mij, voor mij niks. Het, is, het, is, het, is, ja, het moet een experience zijn. Hè? Het is, heeft niks meer met een museum te maken natuurlijk. Maar dat was voor Zandvoer ook leuk geweest. Het is niet zo dat dat allemaal achter glas moet. Je moet daar, het kan geluid maken. Dus dat is, je kan daar avonden maken met, met de Engelse dansmuziek jaren dertig bijvoorbeeld. Of je kan daar bepaalde items in, in, in zetten die, die, waar enorm veel mensen geheid, geheid op afkomen. En, ja, dat, dat mis je dan ook weer. Ja, ik, ik ben een keer geweest in de, in de Westerstraat in Amsterdam. zit dat, hoe heet dat museum ook Het Pianola. Het Pianola. pianola. Ja. Ja, ja, ja. Dat is hartstikke leuk. Er ja. gaat reizen. Dat is het aantal van die, die Pianola rollen af. Ja. En dan, uh... We hebben met een, een machine van mij een, een vioolopname gemaakt. Vera Betz heeft dat gedaan vorig jaar. En die heeft met een stroviool, dus een speciale viool... die alleen geschikt was om opnames te maken op een, op een wasrol. Zoals dat in, in 1880, 1890 ging. Die heeft een, een echte wasrolopname gemaakt... Hmm. Dat was in het museum in Leiden. Nou, dat was afgeladen, vol. Er waren stoel, stoelen te weinig. Ik denk, daar nou zijn dus klaarblijkelijk toch een heleboel mensen die dit al ontzettend leuk vinden. Vera Bets, ik heb nog nooit een violiste zo horen schelden op een viool trouwens. Maar het <laughs> <laughs> nee, was te zwaar en ik weet allemaal niet wat. Maar het, was, het, is, het is fantastisch gelukt. Dus. Dat was wel leuk. En dat, ja, dat, zeg ik, dat zijn de dingen die, die je dan als, als zond voor, toch allemaal gaat Ja, Je bezikken. kan het alles omheen verzinnen. Het, ja. het, is, het is een vrij eindeloos verhaal, ja. ja. Dan draai je alleen maar stomme films met die, met die muziek erin. Ja, op. klopt. De, de, de uitreiking van een, van een Edison bijvoorbeeld. Ik heb... Ja, dat, dat zou kunnen. Die, die, die contacten zijn er. En dat ja. zou leuk zijn als je dat hier in het museum kan doen. Ja. Qua pers en, en landelijke bekendheid. Ja. Ik denk Sabine Huls wel heel graag dat zou willen. Dat wil ze ook, ja, absoluut. Maar, maar ja, Wordt Sabine gewoon gekocht. Hul, die, die staat ook met haar rug tegen de muur. Ja. Ja. Wanneer gaat je museum open? Het plan is in het najaar, rond oktober. De, de, de bouw is klaar nu in, in Hoorn. En nu is het hele inrichtingsverhaal gaande. Maar ja, dat is, dat is nog wel even hevig natuurlijk. Dus... De planning is uh, ruwweg oktober. Omdat we moet goed beveiligd worden, ook hè? Ja, ja, ja, ja. Nou, ik heb daar als zodanig niks meer uh, mee te maken. Ik sta mijn verzameling af en voor de rest uh, wens ik iedereen succes. <lacht> maar, <lacht> maar ja, zeg ik nogmaals, het is, het is, ik vind het nog steeds heel erg jammer. Ga je meedoen aan de avonden die daar georganiseerd worden? Ook met ideeën? Zeg, nou, ja, je noemt ja, een ja, ja. Edisonavond. Een, nou, men wil uh, voorlopig elke zondag iets gaan doen. Okay. En wat? Uh, demonstraties. Uh, Vera Best. We willen even vragen of ze weer een keer, een keer wil. <laughs> uh, ik ken een operazanger die ook wel een keer een, een opname wil maken. Ik heb met Gerard Joling een keer een opname gemaakt. Oh. Nou, dat soort dingen. Dat, gaat, ja. dat willen we oh. toch weer uh, op gaan starten dan. Ja. Dus eigenlijk moet je een beetje condoleren met dat je naar Horen gaat. Dat nou, zijn zand, ik denk ja, het ja, niet. Ik denk dat je zand, de gemeente Zandvoort moet condoleren. Mij, mij niet. Nee. Nou. Maar voor jou, hoe voelt dat? Je wilt het zo ontzettend graag. Je hebt Haarlem zelfs afgewezen, een prachtig pand in Haarlem. Ja, ja, ja, Juist ja, ja. in de hoop dat Zandvoort overstag gaat en ze laat je gewoon barsten. Ja, nee, zeg ik, ik hoef geen museum, het is, het is, het is niet voor mij, ik, ik heb een museum, daar loop ik elke dag en daar komt maar één, één bezoeker per dag, dat ben ik zelf van. <lacht> <lacht> Trouwe bezoeker. Dat vind ik, en dat vind ik zat, en, en, maar goed, zeg ik, het zou best eens leuk zijn voor, voor een gemeente om zich wat meer op cultureel gebied ook te profileren ja. en, en als men dat niet wil, dan, ja, dan houdt het verhaal op. En daarom zeg ik al, ik, ik, elk initiatief wat mensen dan nu zouden hebben, ja, ik, ik kan het. Alleen maar helaas af, uh, afraden, want ja. er komt niks van terecht. Nee, dat merken we helaas als bunkermuseum ook. Ik denk van, nou ja, oké... Okay, uh... Even rust, want we worden er een beetje moe van. En Het is zelf ja. uitgedrukt. Als dus Je nagaat dat er dus 13 jaar over gesproken is en er komen raadsleden bij mij kijken. En één belt aan en zegt van nou, nu wil ik zelf willen zien om welke schilderijen dat nu gaat. En dan denk ik, ja. Nou, daar stopt het mee, ja. Tja, en toen liet ik hem jongen. het zien toen zei hij, maar het zijn helemaal geen schilderijen. Nee. <laughs> God, nou ja, dus dat, als het daar dan over gaat, dan denk ik van nou, ja, wat, wat, wat, is, het, wat is, is het belang dan verder nog? Ja, ja niks, ja. Heel jammer, dus ik zou toch bijna zeggen, nou ja, gecondoleerd uh, dat wij het niet kunnen behouden. En uh, heel veel plezier in het geval in, ook, ja, in horen... Misschien uh, in de toekomst dat ja. men hier toch een keer op een of ander gebied toch wakker gaat worden. Want ik denk dat Zon voor dat uh, zeker gebruiken kan. Ja, maar ze doen er niet hun best voor. Nog niet, maar je weet nee. maar nooit. we, nou, we <laughs> hopen het maar, maar... <laughs> nee, uh, vooralsnog zit het er niet in, maar... denk ik. Oké. Okay. Nou, ja heel veel succes. Ik dank je wel Tom. Ja. In, in horen. En, uh, ik kom beslist kijken. Ik, uh, je bent van harte uitgenodigd inderdaad. <laughs> Jou ook natuurlijk. Ja, Oké, okay, dank je wel. Want ja, wij stoppen ermee. Dat hebben we in het begin van deze uitzending van Kunst en Cultuur al uh, gezegd. Tom Hendricks en Yvonne Roosendaal. Nou, we hebben het jaren gedaan. En uh, het is goed bevallen, de samenwerking. Dank je heel erg hartelijk. Je bent een ontzettende goede, pittige medepresentator. Ik heb uh, fijn met je gewerkt. Dankjewel. En ik, uh, ja, ik uh, bedank Roy Halderman die door weer en wind op de fiets altijd op tijd was het opbouwde, het weer afbrak. Het is een uh, gozer, uh, ja, daar heb je altijd, ja, je, ben, je bent er altijd, je bent een, uh, een rots in de branding. Dankjewel Roy, succes met je carrière en ik hoor dat je de media kant op gaat. En ik wil eigenlijk je handtekening, want over tien jaar dan uh, moet je voor betalen. <laughs> ik wilde eigenlijk even afsluiten met een uh, kleine Oosterse wijsheid. Wanneer de mensen alleen zouden praten over datgene waarvan ze verstand hebben. dan zou er op aarde spoedig veel gezwegen worden. Tom, hartelijk bedankt. Hotel Hoogland, bedankt voor de gezelligheid, de sfeer en de aanwezigheid. Dit was de laatste Kunst- en Cultuurcafé. Dag, dag. Station, gemaakt voor jou en voor mij straks wordt alles anders hij is knap gevat en gaaf. doe dus mee en ga voor Bart het gaat maar door